Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen feestvierders krijgen een boete. Ze stonden vannacht in de Limburgse plaats Tegelen met z'n 40 in een bedrijfspand. De organisator wilde zijn feestje niet afblazen. De feestgangers gingen pas naar huis toen de ME langskwam. Ze krijgen allemaal een boete van 95 euro opgestuurd. Ook in Hoofddorp werd gefeest en kwam de politie langs. Meer dan 100 mensen waren op de illegale rave. Ze krijgen ook allemaal een boete. In China kan het vaccineren op grote schaal beginnen. Er worden al bepaalde groepen geprikt. Maar er is nu een coronavaccin goedgekeurd dat gebruikt mag worden voor iedereen in dat land. En er zit flink wat tempo achter. De Chinese regering wil in anderhalve maand 50 miljoen inwoners vaccineren. De grootste seriemoordenaar van de VS is overleden. De man van 80 zat in de gevangenis vanwege de moord op tientallen vrouwen. Daar kreeg hij drie keer levenslang voor. De meeste slachtoffers waren prostituees en drugsverslaafde vrouwen. De man hielp de politie vanuit de gevangenis mee met het oplossen van de moorden... door tekeningen te maken van zijn slachtoffers. En het grote aftellen is begonnen. Maar een spetterend, knallend oud en nieuw feestje zit er vanavond natuurlijk niet in. Als je echt wilt helpen, dan houd je je aan alle voorschriften en steek je geen vuurwerk af. Dat was echt een dringende oproep aan heel Nederland. Maar het feestje helemaal aan je voorbij laten gaan, dat kan natuurlijk niet. Oliebollenverkopers hebben het vandaag gewoon superdruk. Ja, best wel. Ik ben lekker druk, maar dat ben ik altijd. Dus uh, ja, lekker gemotiveerd en hopen dat we, dat we veel gaan verkopen vandaag. De eerste klanten staan al in de rij. Voor welke oliebollen gaat u? Voor de champagnebollen? Nee, voor de gewone. Voor de gewone bollen. <laughs> Dan is het tenminste nog iets gewoon, deze ja. jaarwisseling. Ja, dat kan ik wel zeggen. En ondanks dat alles anders is, wordt deze klant toch al dagen getrakteerd op een vuurwerkshow. Mag natuurlijk niet, maar haar buren doen het toch. We hebben eigenlijk geen klagen. We hebben elke dag wel iets, iets leuks te zien van achter het keukenraam. Dus... Er wordt voor ons gezorgd door de buurt. Het is, het is geweldig om te zien. Het is echt een vuurwerkshow. Gisteravond nog één gezien. Dus... En dan heb ik nog het weer voor je. Ja, het is bewolkt in het zuiden. Periode met wat regen of natte sneeuw. Het wordt een gaatje of vier vanmiddag. Oudjaarsnacht is het op de meeste plekken droog. Met temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersopdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de a 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Hou rekening met een korte file. Tot zover de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu nu. De Zandvoort. Goedemorgen dames en heren. 31 december. Er ligt een beetje sneeuw in Zandvoort. Dat is prachtig. Welkom. Mijn naam is Jan Willem. Leuk dat je luistert naar De You get what you give. Ja, welkom bij ZFM Dromenzij op de allerlaatste dag van 2021. Hé, hey, en uh, ik ben heel benieuwd wat jij allemaal vandaag, vandaag aan het doen bent. Dus uh, sta je al in de rij voor de oliebollen? Uh, ben je zelf aan het bakken? Uh, de, wat heb je allemaal gepland voor vanavond? Of ga je gewoon lekker om 9 uur naar bed, omdat het toch geen vuurwerk is? Ik, ik wil het heel graag weten. Dus, dus laat het me weten en uh, bel naar, naar de studio 023-573-0393. Dat is 023-573-0393. En uh, laat het me weten. Dan uh, gaan we eens even kijken wat we allemaal voor plannen hebben vandaag. En we hebben ook een heel vol programma. We hebben twee uur lang uh, Droom Museum. En... Uh... Zo, daar ben ik weer. Uh, we hebben twee uur lang een, uh, een vol programma. We hebben natuurlijk een, uh, een heel mooi dromenverhaal in het, uur, uh, in het tweede uur. We hebben uh, de top wie wat waar. Die, uh, nou, die gaat deze week, dat kan ik gelijk afklappen, die gaat deze week overnieuw. En daar werd massaal op gereageerd. Dus dat is hartstikke leuk. Dat laat ik jullie zo horen. Dus uh, nou, laten we maar snel beginnen. Hè? Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jan Willem. Dit is Dromenzee. 2020 ga zitten.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 Aan de horizon nooit te stip Ik heb je zo gemist Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou ik wacht op de tijd dat het zover is Want ik zweef tussen hoop en vrees Verschilt met de dag wat erover wint Ik heb de melodie klaar Maar de woorden niet Ik zoek nog steeds Hoe maak ik een lied Over dit jaar Hoe krijg ik alles Wat gebeurd is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 Dus zend ik al mijn liefde naar jou, dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. We zitten allemaal aan dezelfde tafel. We moeten het doen op dezelfde aardappel.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 Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over het grens, rijzen naar de zon. het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd. Maar we moeten door. Met het hoofd omhoog. see van CFM. High hopes en daarvoor hoorde je. Usmeeuws en Digidex met. Volgend jaar. daar ben je mijn vriend. We doen ze elk jaar hartstikke mooi. Hé, hey, ik weet niet hoe jullie wakker worden of werden wakker werden vanochtend. Maar uh, ik deed de gordijn open. Ik keek naar buiten en er lag sneeuw. Wauw! Echt kerst, echt kerst. Heel gaaf. Ik zag net al wat mensen heel optimistisch met een sleetje voorbij komen... op weg naar de duin hier, bij de Tolweg. Ik hoop dat ze naar beneden kunnen. Ik, uh, ja, het gekke is, ik fietste even naar Buitendorp en daar was het al weg. Dus het is echt een cadeautje voor Zandvoort zelf. Maar hoe leuk! Echt kerst, op de laatste dag. Of echt kerst, zeg ik. Echt sneeuw, echt vakantie. Hé, hey, uh, de laatste dag van het jaar en dat is zo'n heerlijke dag om terug te kijken en uh, te bedenken wat we allemaal uh, leuk vonden aan dit jaar of minder leuk. Het was natuurlijk een heel bijzonder jaar. Maar uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dus uh, bel vooral. Ik wil vandaag uh, kijken of we wat mensen in de uitzending kunnen krijgen. Dus bel vooral naar 023 573 0393. En ik ga het nummer nog heel vaak noemen deze uitzending, zodat je kunt bellen. 023 573 0393 En je kunt ook meekijken op uh, ZFM uh, Op onze website uh, Heb je uh, zfm.live.nl En daar is een webcam geïnstalleerd Die doet het weer nou, Daar kun je mijn hoofd zien. tien nou, Dan weet je ook waarom ik op de radio ben en, uh, Maar vooral omdat je daar natuurlijk makkelijk kunt vinden Hoe je in contact kunt komen met de studio het is een beetje een normale uitzending... In, dat, uh, in de zin dat we nog een paar dingen natuurlijk ook wel gewoon doen... die we elke week doen. En één daarvan is de top wie wat waar. En die gaat deze week, hoe kan het ook anders, over nieuw. Nou, ik heb al heel wat inzendingen gekregen. En, uh, maar heb je nou nog een uh, nummer wat je wil horen over nieuw? Laat het dan uh, vooral weten en stuur het eventjes. Of bel even, uh, stuur het even via Instagram op uh, laagstreepje dromenzee ZFM, laagstreepje, droomzee of bel dus naar het nummer wat ik net noemde, 0235730393. Hé, hey, wat hebben jullie ook gedaan deze kerstvakantie? Wij hebben echt heerlijk kerstfilms gekeken. En, uh, nou, ik heb een aanrader. Dat is Last Christmas. Volgens mij het is het een film van uh, twee jaar geleden of zo. Waar natuurlijk, zoals je kunt voorstellen, heel veel muziek van George Michael en Wem is It. En... Uh, nou, het is een prachtig verhaal die eigenlijk helemaal gebouwd is... rondom de teksten van, uh, van George Michael en uh, Wham. En uh, ja, dit is eigenlijk wel een beetje de... de nee, het is niet, natuurlijk niet de titelsong, want dat is Last Christmas. Maar dit is een nummer wat, uh, wat er heel veel in voorkomt. Um, het is de laatste voordat we naar de top 4 wat waar gaan. Dus je kunt je nummers nog insturen. Maar we gaan eerst even luisteren naar De Pain, George Michael. Pretty eyes look so good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 To say. Absolute klassieker op deze dag. Heerlijk. En uh, de eerste uit de top 4 wat waar. Van donderdag 31 december 2020. En het uh, nou, uh, ja, is de kerstvakantie. Dus uh, er zijn meer mensen. Er zijn meer mensen die luisteren. En, uh, en uh, meer mensen die dus inzenden. Dus ik kreeg uh, heel leuk van, uh, van bas uit Zandvoort hier. Krijg ik, um, ik een inzending voor de. Top wie wat waar. Hij zegt ja. ja weet je, het is uh, oudjaarsdag. is toch altijd de dag die je een beetje wil dat het over is. Want je wil eigenlijk uh, door naar het volgende. En uh, door naar een nieuw jaar. Naar, naar een spannend nieuw jaar. En wat er allemaal kan gaan gebeuren. En hij zegt ja, daar past één plaats fantastisch goed bij. Dat is uh, In Excess. Nieuw Sensation. Dat is de nummer twee uit de Top wie wat waar. Van donderdag 31 december. In Excess. In excess met new Sensation. En dat is uh, de nummer twee uit de top. Wie wat waar van vandaag. En uh, even kijken hoor. Oh, ik vergeet even mijn koptelefoon op te zetten... dus ik weet niet wat jullie horen. Hey, en uh, het is zo leuk om al die inzendingen te krijgen... want uh, iedereen die, die rekent toch wel een beetje af met, uh, met 2020... merk ik als ik een beetje zo kijk naar de, uh, naar de reacties. Want uh, mensen zeggen ja... dit is toch wel een jaar wat we nooit zullen vergeten... maar we hopen wel dat volgend jaar een beetje er anders uit gaat zien... En uh, nou, deze kwam ook, werd ook twee keer aangevraagd. Uh, want uh, we hopen wel dat er volgend jaar dat we een beetje af zijn van die coronaregels... en dat we weer iets losser kunnen zijn en uh, een nieuw normaal kunnen vinden... waarin we waarschijnlijk wel wat dingen uit 2020 blijven doen. Uh, heel veel waarschijnlijk zelfs, want uh, we zijn er nog lang niet vanaf. Maar uh, hopelijk gelden er wat nieuwe regels. En laat DuaLippen daar nou net een nummer over hebben gemaakt. DuaLippen, new Rules. Dus is de nummer drie uit de top. Wie wat waar van vandaag? Talking in my sleep at night, making myself crazy, out of my mind, out of my mind, wrote it down and read it out, hoping it would save me, too many times, too many times, my he's drunk and alone too don't let him in, you have to kick him out again, free don't be his friend, you know you're gonna and falls, but he keeps pulling me back. dance with somebody. Ja, en dat, uh, ik denk dat dat wel zo'n... Uh, zo'n sentiment is wat wel bij iedereen leeft. Hè? We willen gewoon weer dansen en we willen weer dingen doen. Maar hou vol. Ik lees net dat we 18 januari... wordt er in het begonnen met... de vaccinatie van zorgmedewerkers. Dus er is licht aan het eind van de tunnel. Hé, hey, wat ga je vanavond doen? Ik uh, zei het al, hè? wil je het even meedelen, wil je het uh, vertellen aan de andere luisteraars? Bel even met 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En er is natuurlijk van alles te doen vanavond. Ik uh, zat dan net eventjes te, te zoeken. Nou, we hebben, uh, ik, hou van, ik hou van Holland, uh, Guido Weijers met zijn oudjaarsconferentie. De allerlaatste, de tiende oudjaarsconferentie van Joep van het Hek. Uh, die allemaal zo tussen 10 en 11 beginnen. En die, uh, die beide Guido Weiders en, uh, en Joep van het Hek nemen je helemaal mee door het jaar. En uh, ja, praat hier praat een beetje naar het einde toe. Uh, maar ZFM zou ZFM natuurlijk niet zijn als we niet jou ook een, een optie zouden bieden om je het, lekker het jaar uit te helpen. En dat zal uh, vanavond vanaf 8 uur in handen zijn van Jaap, Jaap Koper. En uh, tussen 8 en 1 uh, ja, geleidt hij het jaar zeg maar, muzikaal uit. Met uh, heel veel van de muziek uit uh, van Alternative Ram. Uh, en uh, vast ook wel zijn kijken kijk op dit jaar en wat er, uh, wat er allemaal is gebeurd. Dus dat lijkt me ook een hele mooie. En uh, ja, toch, die hele kerstvakantie is, toch, gaat toch ook altijd een beetje over terugkijken en lijstjes en uh, al dat soort dingen. En uh, nou, op de momenten dat je dan heel eventjes niet uh, uh, ZFM luistert, luistert, luister je misschien ook wel. Radio 2 of een andere zender. Nou, en uh, die, zij hebben natuurlijk traditie getrouwd. Uh, vanaf de eerste kerstdag hebben ze de top 2000 op, uh, op Radio 2. En uh, elk jaar proberen ze daar een heel mooi begin aan te maken. Nou, en uh, ik ga natuurlijk geen andere radiostations hier aan zitten prijzen dat je dat moet luisteren. Maar wat ik wel even heb gedaan is de opening van dit jaar. Uh, die heb ik eventjes uh, uh, voor jullie klaargezet. Omdat het echt er heel erg de moeite waard is. Die is uh, gedaan door een van uw dj, Bart Arends. Die, uh, die is beroemd om zijn pianospel. Nou, en die uh, heeft, een, uh, die heeft uh, zelf op de piano in een lege ziggo dome... Uh, echt een prachtig stuk gemaakt wat de aftrap was van de top 2000. En uh, nou, als je het even tijd hebt, na mijn uitzending... ga dan vooral even naar YouTube en zoek het eventjes op. Want het is prachtig. Hier dit is uh, Bart Arends met de, top, uh, de opening van de top 2000. Yeah, oh I know you're there with me Nou, hoe vond je dat? Dat klinkt toch heel cool? Ik uh, vond het een uh, vijf mooie moed met een, uh, een, een stampend uiteinde van, uh, van 2020. Hey, en uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel toepasselijke nummers te bedenken over het afgelopen jaar. Want uh, het was een bijzonder jaar, weet je. Dat, uh, dat zal je in elk overzicht zien. Het is een jaar wat we nooit meer vergeten. En het is een jaar waarin we ja, voor het eerst sinds een hele lange tijd... heel veel dingen niet meer die we wel wilden, maar opeens niet meer konden doen... Nou, en uh, bij het samenstellen van, uh, van de muziek... die we altijd samen met Piet oud samenstellen... hebben we eigenlijk gekeken naar wat voor nummers passen er nou bij. En ik, uh, ik vond deze wel toepasselijk. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Blijft vannacht een graad of twee. Dus uh, met bent heel weinig wind. Dus het is een lekkere, oude nieuwe nacht. Maar blijf vooral binnen. Geen vuurwerk. thuis. Dit is Ariana Grande. Met het gevoel dat veel willen. Thank you, next. Hé, hey, en... Uh, wacht even, Ja, Ik wou zeggen... Hey en... Uh, als we nou uh, aan dit jaar... Oh, ik hoor, je hoort me heel slecht, hè? Zo is het beter. Als we nou aan dit jaar denken... Thank you, next. Dat is uh, wat uh, in veel mensen zal opkomen. En uh, als ik nou een beetje denk naar volgend jaar... Dan is dit volgende nummer heel toepasselijk. Earl Sinclair. Good times. We zijn er zo, met de tweede uur... Van zij dus blijf luisteren. But you in the club in some shades. What is going on nowadays? nowadays. This is why I stay in the house. I'm better off parked on the couch. Cause I wanna have fun when I go out. Oh, yeah. I work hard always. Week, all week. I put in 50 hours with no sleep. No sleep. So when Friday comes, I I just wanna have a good time. En voor het volgende uur, dus blijf luisteren. ZFM wenst u u allemaal fijne dagen en een voorzien.